De partij kwam direct met zeven zetels in de Tweede Kamer. Zijn grootste triomf was het eerste paarse kabinet in 1994 zonder het CDA. Zijn benoeming tot minister van Buitenlandse Zaken en vicepremier in dat kabinet was de kroon op zijn politieke loopbaan. In Rotterdam zijn alle stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen opnieuw geteld. Gisterochtend om half acht begon de hertelling en vannacht rond één uur waren de tellers klaar. Ruim 221.000 stembiljetten zijn gecontroleerd en geteld. Ook alle kiespassen en volmachten zijn bekeken. Vanmiddag om 12 uur wordt de uitslag bekendgemaakt. De PvdA in Den Haag legt volgende week in het openbaar uit... waarom de partij niet wil onderhandelen met de PVV. Het openbare debat komt er na zware druk van bijna alle andere partijen. De PVV werd in Den Haag de tweede partij na de PvdA. In Drenthe is een proef begonnen met een navigatiesysteem speciaal voor vrachtwagens. Het apparaat houdt de trucks weg uit dorpskernen en bij werkzaamheden. Het is een initiatief van de Drentse gemeenten, de provincie en de transportbranche. Die benaderde kaartenproducent Valkplan naar klachten dat er te veel vrachtwagens door het dorpscentra reden. Voor het nieuwe navigatiesysteem hebben Drentse wegbeheerders kunnen opgeven welke wegen minder geschikt zijn voor vrachtwagens. De brand van zondag op maandag in een winkel in het centrum van Veendam is aangestoken. Dat heeft onderzoek in de elektronica winkel uitgewezen. In dezelfde nacht werd ook een discotheek in Veendam in brand gestoken. Tijdens het blussen van de brand in de winkel kwam een brandweerman uit Veendam om het leven. Het weer bewolking en vooral vanmiddag wat regen. Het wordt ongeveer 6 graden. Dit was het.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 En dan vanmiddag. 7 uh, maart is het vandaag. Uh, is dat zo? Ja, vandaag okay. is het zondag 7 maart. Ah oh ja, natuurlijk ja. De, uh, Dimitri Bejewski, vanmiddag, in de krocht, half drie, uh, uh, vanaf uh, twee uur, kwart over twee, twee uur, uh, van harte welkom. Ja, het is toch een, een hele bijzondere Gewoon Waar komt hij vandaan? Uh, uh, geboren in Sint-Petersburg, uh -huh. in 1976. Uh, uh, datum en tijd weet ik niet.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 En als ik aan de foto van hem zie. En hij is 34. En je hebt dat allemaal gereisd. En je ziet geen wallen onder zijn ogen. Dan doe je het goed. Dan leef je goed. Vind, ik vind het knap. Ja. Maar we gaan dat na het concert zien. Of dat allemaal zo gezond is. <kwijnt> ik, kom, uh, ik kom wat later. Maar, uh, want ik moet, vanmiddag moet ik in het Jussersmuseum weer achter de présence schrijven. Ja. Maar goed. Ook belangrijk. Uh, elk belangrijk moet ook belangrijk. Het, het probleem dat we natuurlijk hebben. We hebben. Uh, althans we. Ik heb geen muziek van hem.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 En die is eerder geweest. En het ja, voortreffelijk eigenlijk... slagwerk. Geen probleem. Goed, nou ja, dat wordt vanmiddag om uh, twee uur zalen lopen. Ja. Half drie uh, zijn we er dan. We uh, ja. begint het concert tot een ja. uur of vijf natuurlijk. Ja. Goed, nou ja, het is een alstaxofonist. Ja. En uh, toepasselijk heb ik een uh, saxofonist meegenomen uit mijn uh, oude stapel. Zoals ik al mm. zei, 20 jaar ICF MBS. En het is natuurlijk Paul Desmond.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 Va pra se ver o mundo e era tudo fácil de entender. Pois é, tinha calma pra pensar, era só recomeçar da janela.